Met het de meerderheid van de leden van Cabo, die meegedaan hebben aan het referendum over het pensioenakkoord, zijn tegen. De uitslag betekent dat de twee grootste vakbonden tegen zijn, want ook FNV-bondgenoten ziet niets in het akkoord. Maandag stemmen alle vakbonden over het akkoord. FNV-bouw neemt later vanmiddag hun standpunt in. Gemeenten mogen geen extra geld vragen voor een aanvraag van een identiteitskaart. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Volgens de wet mag er geen leesjes worden gevraagd voor documenten die de staat verplicht stelt. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat een identiteitskaart een zuiver verplicht document is. Bij een paspoort of een rijbewijs zijn er individuele belangen, bij een identiteitskaart niet, aldus de Raad. De kosten van een identiteitskaart verschillen per gemeente. Maximaal kost die 43,89 euro. De man die tot levenslang is veroordeeld vanwege de zesvoudige moord in café Het Koetsiertje in Delft, mag van de rechtbank niet met onbegeleid verlof. De man had om onbegeleid verlof gevraagd en geëist, omdat hem was beloofd dat hij mocht wennen aan de maatschappij. Maar volgens justitie heeft de man geen uitzicht op vrijlating of gratie en is onbegeleid verlof daarom niet nodig. De man schoot in 1983 zes mensen dood in het Delftse café Het Koetsiertje.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 En bij het KNMI zijn 4000 meldingen binnengekomen van mensen die iets hebben gevoeld na de aardbeving van gisteravond. Er was geen schade en niemand raakte gewond. De aardbeving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. En daarmee is het de op twee na hevigste beving in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het weer dan nog bewolkt. Van tijd tot tijd regen of motregen. Temperatuur 18 graden op de Wadden. gaat of 22 in het Zuidoosten. Morgen op veel plaatsen zomers warm. Met maxima rond of boven 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Vielen op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge, 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat tussen Afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk 5 kilometer file. Andere kant op op de A9 bij knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Een vrachtwagen moet uit de berm gehaald worden op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daarom staat nu bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. De rechterijstrook is nog even dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum staat 2 kilometer tussen Nieuwe Dijk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 They and move, vivid poems recited on top of the groove, smooth, mind, floating like a butterfly, no set of floating, sung like a lullaby, brace yourself, as the beat hits ya, dip, trip, and taste up.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 Tell you Can't find your girl.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 of soul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 Yeah. Vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend Mooiste meisje Dat ik ooit heb gezien Niet aan de hand, hand, hand De liefde roept maar Ga je met me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 different <small>